En een voorspoedige start. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In het noorden van Engeland zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. De Britse Weerdienst waarschuwt voor wateroverlast in meer dan 400 plaatsen. In Manchester en Leeds zijn rivieren overstroomd. Vanwege de wateroverlast zitten naar schatting 10.000 huizen zonder elektriciteit. Meerdere Europese hoofdsteden zijn gewaarschuwd voor een mogelijke aanslag tussen kerst en oud en nieuw. Dat zegt de Oostenrijkse politie. Die kreeg een waarschuwing van een bevriende veiligheidsdienst, welke is niet bekendgemaakt. Oostenrijk zegt dat er namen zijn genoemd van mogelijke aanslagplegers. Of Amsterdam ook is gewaarschuwd, is nog niet duidelijk. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt niet op de hoogte te zijn van het Oostenrijkse bericht. De Verenigde Naties zeggen dat vredesgesprekken over Syrië op 25 januari kunnen beginnen in Zwitserland. Een speciale VN-gezant zegt dat alle belangrijke oppositiegroepen en de regering Assad zullen praten over een einde aan de burgeroorlog die al vijf jaar duurt. Een van de doelen is dat er verkiezingen komen. De brandweer in Amsterdam pompt uit voorzorg 8 miljoen liter benzine uit een opslagtank. Het dak van het reservoir is kapot en dat kan leiden tot een gevaarlijke situatie in het westelijk havengebied. Het overpompen duurt zeker tot en met morgenmiddag. Louis van Gaal stopt mogelijk als trainer van Manchester United. Zijn ploeg verloor vanmiddag voor de vierde keer op rij en dat leidt tot veel kritiek. Van Gaal wacht af of Manchester United nog achter hem staat. Hij zegt dat hij wellicht de eer aan zichzelf houdt. Maandag verwacht hij nog wel bij de wedstrijd tegen Chelsea te zijn. Het weer. Het waren de warmste kerstdagen ooit gemeten. In de beeld werd het zo'n 14 graden. Vannacht raakt het overal bewolkt. Het blijft droog. Morgen ook bewolkt en opnieuw zacht. Ongeveer 12 graden. Maandag wat meer zon. Dit was het N Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw.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 I can fly high. levert het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM Ik ben altijd de schouder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 Slik, dat ben ik Ik ben altijd maar de coole Ik doe alles voor mijn kick Ik ben altijd maar de macho De Latino, de dinero. Ik ben altijd maar de stoere Maar nooit een keer de nono Ik wou dat ik jou was Gewoon een keertje jou was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 ik niet de honing maar de bij was. Ik niet de modder maar de klei was. Ik niet het bed, maar juist de sprei was. Ik niet de maan maar juist de tij was. Ik niet de kassa maar de rij was. Ik niet de ragoe, maar de pasta was. Ik niet zo gesloten maar gastvrij was. Ik niet het kind maar de volgdi was. Ik niet zo stoer maar een zacht ei was. Ik niet de plank maar juist de strijk was. Zo super, maar loodvrij was. Ik niet de knuffel, maar het konijn was. Ik niet de klus, maar de karwei was. Ik niet alleen maar allebei was. Ik niet zo ver, maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim met het ijdels was. En ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds Ik alles was wat jij was En jij was dan die